Vijf uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. Twee treinen zijn frontaal op elkaar gebotst in het zuiden van Polen. Daarbij zijn zeker veertien doden gevallen. Minstens zestig mensen raakten gewond van wie dertig zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde enkele tientallen kilometers ten noorden van Krakau. Eén van de treinen zou op het verkeerde spoor hebben gereden. Sommige passagiers zitten nog bekneld in de wrakstukken. Honderden reddingswerkers zijn ingezet. Om de gewonden te verzorgen zijn er tenten opgezet. Volgens de Poolse regering is het mogelijk een van de ergste treinongevallen van de afgelopen jaren. Hoe het kan dat een van de treinen op het verkeerde spoor terecht is gekomen is nog niet duidelijk. In de Verenigde Staten is het dodental van de tornado's die vrijdag over het midden van het land trokken opgelopen tot 37. Op een aantal plaatsen wordt het puin van, in het puin van verwoeste gebouwen nog gezocht naar slachtoffers.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 In Valkenburg heeft een uitstaande brand in een leegstaande manege tot overlast geleid. In het gebouw lagen versnipperde kunststof kratten opgeslagen... waardoor het vuur hoog oplaaide. Dat leidde tot dikke rookwolken die over het Limburgse stadje trokken. De hulpdiensten riepen mensen met geluidswagens op om ramen en deuren te dicht te houden. Ook werd er gewaarschuwd voor stankoverlast. De manege is helemaal verloren gegaan. Vlakbij ligt de voormalige leeuwbrouwerij, maar die bleef gespaard. Bij de brand in Valkenburg is niemand gewond geraakt. Het weer, vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Het is 3 tot 5 graden. Morgenochtend eerst nog wat zon. Maar later bewolking en regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. PNN 4-7. Crack the playlist. morgen, drie minuten over vijf. Aard, ik uh, heb al je beentjes opgeschreven. We gaan er naar zoeken. Luc, ben je er? <laughs> ja, ik ben er. Hi, Hé, hey, Tikker, hoe gaat het? <laughs> ja, ver verder gaat alles goed met jou ook. Ja, hé, hey, Twente tw twint Kampioen, hè? Ja, dat klopt, dat hoor ik op de achtergrond. Hey, ga je, je mijn favoriete nummer nog draaien? Welke is dat? Ayuna Ajoen, Ajoen van Willy Wissing, van Sta Willy in the Giant. Ik heb hem genoteerd. We gaan hard op zoek naar Ayuna Ajoen, Ajoen. Ik... Ik, ik hoop dat je het wel doet. Heel goed, dankjewel hè. En dan mozzel ik. hoi. En dan eindelijk, jou, ja hoor, uh, gaan we naar Mart. Goedemorgen Mart. Hoi Luc. Sorry dat het zo lang duurt. Weet je, mijn, uh, mijn verzoek uh, zou zijn: uh, Jam. Mm -hmm. uh, en waar, waarom ik dat uh, graag wil aanvragen, is dat uh, Jam sinds de Beatles of sinds Kate Bush, ze heeft zo'n Onwaarschijnlijk goed, goed uh, um, go goede productie uh, maatschappij of um, ja, het is echt het beste wat in na 2000 gemaakt is. Jam, hè, met, met een met een J J E M. Ja, andere mensen kennen haar wel. He, dus ja. dus ja. ja. Ja, want zij had toch dat ene hitje, toch? Pardon? Zij had toch dat ene hitje, D? Ja, ze heeft ja, ze, maar ze heeft wel meer hits gehad. Uh, uh, take a ride. Nee, maar als je, als je dus. Je zult er nu zometeen. Als het goed is, uh, ga je Finally Walking draaien. Dat ja. is haar dus eerste CD. Ja. En het is zo'n. Jam is de meest onwaarschijnlijk goede productie uh, sinds de Beatles. Het is echt Pink Floyd. Uh, ja, ze is zo onwaarschijnlijk goed qua productie. Dat is echt niet te filmen gewoon. Wat leuk dat je zo enthousiast bent over haar? Pardon? Wat leuk dat je zo enthousiast bent over haar. Ja, ik ben echt een fan. Gemma uh, Jam, Griffiths, uh, ja, hmm. uh, geboren op 17 juni uh, 1978 in Wales. Ja, ik ben echt een super fan van haar. Ja, ja, ja, ja. We gaan naar plaat rijden. Finally woken. Dankjewel hè en bedankt voor het wachten. Oké. Okay. Dank je wel. Uh, uh, welke plaat wil je zelf horen? 0801-121, 0801-121. Het is Crack the Playlist. 0801-121. Voor jouw favoriete muziek. Ik ben heel benieuwd wat dat is. En dit is Jam. En het prachtige Finally Woken. It'll be right. It'll be right. oh. today's the first day eindelijk finally woken van Jam. Dag daar is. Daar is Kees. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen, Leuk. Hallo, hoe is het? Goed. Ja? Ja. Mooi, je klinkt wakker. Ja, ja, ja. Je klinkt altijd helemaal wakker, moet ik zeggen. Nou, dat is niet altijd zo, maar het is ook vier uur s'nachts natuurlijk. Soms ben ik helemaal niet naar bed geweest. Ja, het is inmiddels al vijf uur zelf. Ja. Je bent wel echt een... Dan zie ik je soms ook twitteren, maar dan denk ik van... Man, Kees, ga eens naar bed, ga eens slapen, jongen. Ja. Je bent wel echt een, uh, je, hebt, je hebt weinig slaap nodig, vermoed ik. Nee, ik, ik slaap wel eens overdag. Dus ik uh, haal het wel weer in. Oh, dat wel, hooggelukkig. Oh, maar dan heb ik het gewoon naar mijn zin en dan uh, raak ik gewoon even door. Ja, soms is de nacht ook leuker hè dan uh, de dan dag. Ja, vooral de muziek is mooier en uh, ja. ja, en gewoon ik weet niet, bij jou, ergens uh, zei iemand, ze zouden eigenlijk uh, nachtradio, takradio, overdag ook eens een dagje moeten doen. Ja, gewoon dat ze het omdraaien. Ja. ja. Nou, wij, wij, wij gaan binnenkort wel uh, met uh, uh, dag. geloof ik, is dan de eerste keer. Nee, zo'n Paas is dan de eerste keer. Gaan we wel eens een keertje kijken of we uh, 4-7 in de avond kunnen maken. Dus dan, dan, en dan moet het niet 4-7 heten. Ja. Maar uh, dan uh, gaan we ook... Uh, ja, dat we nu nog een beetje kletsen en zo. Dat, uh, ja. dat, doen, we dan, uh, dat doen we dan in de avond van half negen. Ja, door. dat is ook wel een mooi tijdstip. Ja, precies. precies. Ik, ik vraag me af of het... Als je het zou doen zo rond een uurtje of drie... Of mensen daar dan echt op zitten te wachten. En ik denk ook dat, uh, dat, dat ja, de mensen die s'nachts leven... Toch altijd allemaal wel leuker dan de mensen die... Uh, die, uh, die overdag overdag overdag. Ja, ja, eigenlijk anders denk ik s nachts. Ja, yeah. maar ik vind DNN Today ook wel een vrij rustig programma, ook hoor. Ja, een BNN. beetje relaxed. Er Beetje relaxed. het is ook wel rustig. Ja, programma. Ja, dat is ook gewoon daar kun je ook lekker naar luisteren. Oh, mij kan dat uh, wel een keer. Ja, ja. Nou, ik uh, we, we, we, ik uh, als het zover is, dan laat ik het nog wel even weten uh, in, ja. in dit programma. Okay. Ben jij een beetje een muziekliefhebber eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet ja weet je wel ja ik ben nu weer helemaal verslingerd aan een nummer dat mm. blijft dan ook heel de dag in mijn hoofd dit heb ik wel vaker gehad bijvoorbeeld die heb je ook wel eens voor me gedraaid She van Elvis Costello Dat oh, oh, ja. is dus net zo'n soort nummer ja dat is uh, een vrij nieuw nummer volgens mij van Paul McCartney My Valentine oké okay. en dat raakt me gewoon heel erg diep het is <laughs> heel liefdevol het gaat over mooie herinneringen mooie dagen met een uh, liefde die dan weliswaar voorbij is maar die herinneringen die zijn er nog steeds ja oké okay. hoe heb je dat ontdekt dan ja, weet ik eigenlijk niet. Ik denk ook via Twitter of zo dat ik er een keer uh, op geweest ben. Hmm, My Valentine van Paul McCartney. Ja. Nou, die staat in het systeem, dus die kunnen we kan ik zo voor je draaien, dat komt helemaal goed. Ja, oké. Okay. Nou, dat is hartstikke mooi. Helemaal gaaf. Dat is, uh, blijf je dan de hele nacht nu wakker? Of, uh, of, of, nou, dat, dat weet ik niet. Ja. Uh, dit blijft voor jou natuurlijk altijd verleidelijk, zoals nu ook, omdat <laughs> ja. ik nu mijn eigen jingle heb. Die toch steeds even nog te horen is Ja, zo, weet je dus, ik, ik, Als ik een eigen jingle zou hebben, en ik heb hem, maar dan, uh, dan ga ik niet, zou ik niet slapen, zou ik niet rusten voordat ik hem gehoord <laughs> heb. <laughs> dat is een geintje. van ik ja. Hé hey Kees, ja. ik, ga hem, ik ga hem voor je draaien, okay. dankjewel. Mag ik nog een complimentje geven? Nou, graag dan is een nog complimenten nog. Aan uh, René Van Hest. Ja, de regisseur. Ja, want ik had namelijk de eerste uur ook gebeld. En toen heb ik had ik één zin gezegd en hing ze op. Ze denkt, wat is dit nou weer voor een gek, <lacht> weet je wel. Maar het had nog gelijk ook. Ja, wat zei je dan? <lacht> wat voor zin. Wat voor, wat voor zin zei je dan? Nee, zeg ik niet, Dan moet je maar een naam vragen. Oké, okay, ja. dan ga ik zo meteen even bij de check. Dat komt helemaal goed. Ja. <laughs> hey Kees, dankjewel, tot later weer. Oké. Okay, <laughs> uh, even kijken, dan zit ik even de dubben. Wat zou ik eerst zeggen? Ik ga eerst even de plaat draaien en daarna komt dan uh, de rest. Want uh, de lijnen die staan roodgloeiend, uiteraard. Nog eens 101 voor jouw favoriete muziek. Blijf hangen als je al hangt. Paul McCartney is dit voor Kees. De favoriete plaats van dit moment. My Valentine. What if it rained? We didn't care.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 Never let a day go by without remembering the reasons why she makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon sun is gonna shine and she'll be there this love of mine my valentine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 Met mijn valentijn. Richma. Meneer Richma. Hallo. Hallo, goeiedag. Ah, goeiedag, die lijn komt een beetje slecht door. Ja, kan ja, dat of niet? Ja, nou, ik hoor het wel uh, luid en duidelijk hier in deze zaal. Ja, ik wil nog even een compliment geven. Nou, dan mag het. Het is nog steeds complimenten, een week. Ja, ik wil een compliment geven aan uh, uh, Kees Moelijker. Kees Moelijker. Ja, dat is de conservator van het uh, natuurhistorisch in Rotterdam. Ja, ja, waarom dan? Omdat ik het een geweldige man vind, ja, uh, die op een volstrekt uh, uh, unieke manier. Um, um, ja, uh, het, dat natuurhistorisch in Rotterdam op de kaart zet... Ja. met hele oorspronkelijke ideeën. Je hoort hem ook vaak al op de radio ook, hè? Dan, heeft hij ja. weer, uh, dan is hij weer iets aan het vertellen en zo, uh, erover. Ja, hij is geweldig. Ja, oké. Okay. Hij is geweldig. Hij maakt ook prachtige reportages met Frederik Spicht op uh, TV Rijnmond. Oké. Okay. Ja, hele, hele... hele uh... Uh, je, bedoel, je kan er ook zo een pilsje mee gaan drinken. Ja, nou, dat zijn het dat beste. Mensen die nog wat te vertellen hebben... maar wij ook nog even een biertje mee kunnen drinken. Dus dat, ja. dat je ook nog een beetje gezellig... Ja. Uh, gezelligheid, zeg maar. Ja. Nou, Kees moeilijke staat genoteerd. Complimentjes, meem. Ja. Oké, okay. uh, we zitten midden in uh, Cracked the Players. Dus, dus als je nog een, iets van muziek hebt... Uh... Ja, ik heb wel een... Uh, ik, heb, ik heb wel een verzoeknummer. Wat dan? Ben je in Rotterdam geboren? Ben je in Rotterdam geboren? Uh, ja. Ik... Uh, ik ken het eigenlijk niet. <laughs> nee, daar dat was ik al bang voor. <laughs> ja, dat heb je dan. Nee, want ja. Het, ja. Cyril Cox, Joke Bruijs en. En. En Oké, okay, dus al die, die grote Rotterdamse sterren... Van de leer wil ik eigenlijk bijna zeggen, maar eigenlijk van dit moment ook... wel leer? Ja, Hallo? Uh, ja, stom hè, ja, dat had ik niet moeten doen hè. Nee, nee, daar heb je het al hè. Ja. Nee. nee, maar ja, die, uh, dat drengt niet zo door daar, daar in die andere stad hè. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik, ik, ben, echt, ik ben niet zo Amsterdam hoor. Ik, ik, uh, nee? Oh. nee? helemaal niet. Nee, nee. Ik vind... Nee. Eh, Rotterdam... Maar ik heb nog wel een ander verzoeknummer dan. Nou, nee, dit mag ook hoor. Ik, uh, ja, zo... oh, oh, mag het wel. Ja, ja, zo... Maar je hebt het niet. Ja, we het staat niet in het systeem, maar ik zit te kijken of we het op YouTube hebben kunnen vinden. Misschien dat we het even, zo meteen vanaf YouTube ...kunnen draaien. Oh. Dat, van YouTube. Wat had je nog meer dan in gedachten? Ketelbinkie. Ketelbinkie. <laughs> ja, dat... ja, je lacht erom. Ja, ja. Stom, hè? Ja. ja. Keet, ketelb... Gerard Cox. Ja. Je, zit, we blijven wel in de, in de echte Rotterdamse uh, volkszangers, hè? Ja dat, uh, ja. ja, dat wil ik wel eens als, uh, als uh, een beetje... Uh... Laten we zo zeggen, tegen al dat geweld uit die andere stad. Ja, ja je zegt in de andere stad, is het echt een soort van uh, haat en nijd? Uh... En, ik, en ik zal je vertellen dat ik, uh, dat ik daar niet alleen die sta, nee? in Rotterdam. Nee, nee, nee, nee, dat hoef je mij niet te vertellen. Dat, uh, dat, dat, ja. Er is veel strijd altijd hè, tussen Amsterdam en Rotterdam. Ja, het ja. is het, uh, het, het arrogant en het hotelen tegen... Uh, tegen het doe maar gewoon, dat doe je gek genoeg, ja. hè? Ja, maar dat in... En dat arrogante, dat hotel dat wint helaas steeds in de media. Ja, maar in Amsterdam kijken ze daar heel anders uh, naar, natuurlijk. Ja, dat kan je makkelijk doen als je altijd maar uh, voor een dubbeltje op de eerste rij kan zitten. <laughs> ja, dat is waar, ja. ja. Maar kun, kun jij, uh, want je hebt ook, je hebt ook Rotterdammers die, die het woord Amsterdam niet eens kunnen uitspreken. Nee. Ben jij zo eentje? Ja. Ja? Jij zegt uh, 0,20, uh, zeg jij? Ja, ja. ja. Nou, ik ga kijken of ik zo meteen nog even ben je in Rotterdam geboren kan uh, draaien. Want dat zou wel een mooi hoogtepunt zijn dan van uh, voor, voor, voor een eerbetoon aan Rotterdam. Al weet ik nu dat al lijkt, zeker... Het dat, lijkt me wel, ja. Uh, de, weet ik nu al zeker dat er straks allemaal Amsterdammers gaan bellen... Die, uh, die een heel ander verhaal uh, te vertellen hebben. Nee, ze moeten ze, dat moeten ze vooral doen. Hé, <laughs> hey, dank je wel, hè. Oké. Okay, hoi, Even kijken, dan... Oei, euh, dan dit was... E, e. E, <pat butts loop> uh, dan gaan we naar... E, eens even kijken. Dan... Oh ja, gaan we naar deze. Peter, goedemorgen. Ja, hoi. Hoi. Wat wil je horen? Ja, ik, ik heb een Grieks plaatje aangevraagd... en dat heeft niks met Amsterdam of Rotterdam te maken. Ja. Maar het is misschien een oplossing voor dat hele probleem. De Grieken maken hartstikke leuke muziek... Mm -hmm. en die is in Nederland nagenoeg onbekend... Ja. En uh, ja, wat, wat men in Nederland kent, dat zijn uh, cd'tjes of bandjes van 30 jaar geleden. Omdat dat dan erbij hoort, als ze naar de Griek gaan. Ja. Nou, misschien dat we zo een uh, steentje bij kunnen dragen aan het uh, economisch uh, deficit. Ja, want ik ken, uh, ik ken Griekse muziek eigenlijk alleen maar van, uh, ja, van, uh, van dat zomba, zomba, de Griek, of hoe heet dat ook alweer? Uh, dat... Ja, Zorba. Ja, Zorba, ja, Zorba. Ja, ja. <laughs> uh, maar, uh, maar jij hebt een andere suggestie. Ja, ik heb een, uh, uh, een Griekse zanger en uh, die heet uh, Michelis Gatsianis. Dat is natuurlijk niet een naam om direct in Nederland mee door te breken. <laughs> nee, nee daar kun je beter ketel mee keten. de man is 28 jaar oud, is al 9 jaar bezig, schrijft zijn eigen arrangementen, schrijft zijn eigen teksten. En uh, hij speelt heel vaak zondana. Zondana betekent live. Ja. En nou, dan gaat het dak eraf. O oh, ja? Ja, en hij is ook helaas een van de mensen geweest die pas geleden op die lijst stonden van uh, belastingontduikers. Oh, dus het is ook wel iemand die... Uh, uh... Die, die nu in de gaten wordt ja, gehouden. Ja, maar hij heeft dat heel netjes opgelost, want hij uh, heeft uh, toch bewezen dat hij alles netjes betaald had. Maar om uh, de twijfel bij het volk weg te houden, heeft hij twee uh, gratis concerten gegeven. Tenminste, benefietconcerten, ja. uh, ten goede van de uh, Griekse kinderen die in de kinderdorpen zitten, uh, ja, vanwege de economische crisis. Ja, ja, dus hij probeert een beetje op zijn manier een steentje bij te dragen uh, ja. aan de, aan de, om de recessie op te lossen in Griekenland. Ja, absoluut. We zijn druk op zoek naar. Uh, hoe heet hij ook weer? Michaelis Gatschianis? <laughs> Michaelis ja. Grazianis. We zijn druk op zoek en we hopen dat we hem kunnen vinden in een beetje een, een uitzendbare kwaliteit. Volgens mij hebben we hem, hebben we hem gevonden. Ja, zullen we zullen we hem gewoon gaan draaien. Piopoli wil je horen. Meer ja, piopoli. piopoli. Steeds meer betekent het. Steeds meer Piopoli van uh, Michaelis Gatschianis. Gatschianis. dankjewel Peter voor je suggestie. Uh, ja, hoi, hoi. Zometeen εκείνη θα υπάρχει, Ρόντισσε με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου μόνο χάμι με. Αν θα πεθέρνα για σένα, η απάντηση μωρό μου είναι εύκολη για μένα. Πιο πολύ από όσο Πιο πολύ από όσο φοβάσαι, Πιο πολύ από ό,τι ονειρεύεσαι. Με στα χέρια μου θα κοιμάσαι, Πιο πολύ. Ποιο πολύ Πιο πολύ από όσο φοβάσαι, Πιο πολύ από ό,τι ονειρεύεσαι, Με στα χέρια μου τα κοιμάσαι. Πιο πολύ από μένα σα αγαπώ, Πιο πολύ από μένα σα αγαπώ. Για το φεγγάρι, και άμα φράθει κάποια μέρα, να μα πάρει. Ρώτησε με ανοέρωτα σε τροχιά γύρω από τα σύννεφα, Πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι, πιο πολύ από όσο φοβάσαι, πιο πολύ από ό,τι ονειρεύεσαι, μέσα στα χέρια. Schinnanis, Sweet Spiopoli hier op radio 1147. Het is crack de playlist tijd. Jouw favoriete muziek 0800 0801121. 0800 -112 -1. Ik ben benieuwd waar je mee komt. De telefoon staat rood gloeiend. Maar bel gerust 0800 -112 -1 voor jouw favoriete plaatjes. Maar...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 one. Yeah. En Man on the Moon. Ik zit even alvast dat uh, plaatjes klaar te zetten. Een heel lijstje wat we aan het samenstellen zijn on the road again. Willy Nelson moeten we zo nog even doen. Volgens mij nodig iets van Guns N' Roses, dat we moesten draaien, toch? Another 45 miles komt allemaal goed. Uh, Jenny, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hallo, hoe is het? Prima. Ja prima. Ben je nog wakker of al wakker? Nog nog, uh, dan maak je het laat vandaag. Dat weet ik niet. Nou, het uh, is, uh, is bijna half zes, joh. Nou, dat is het toch vroeg. Ja, ja, dat is waar, ja. Ja, maar als je nog wakker... Nou, nah, dat wordt ook een heel laatste. Het laat is nu dus... vroegsmorgen. Ja, ja. Ben je een beetje een, een, een nachtmens? Ja. Ja, hè? Altijd uh, liever, liever s nachts leven dan overdag? Of uh, is dat een beetje te, te streven? Nee, de nacht is, het, is de pettigste tijd om naar de radio te luisteren. Ja, dat is wel het mooiste altijd, hè. Ja. ja, dat is ook zo. We zijn, we zijn bezig met, uh, met plaatjes en zo, uh, liedjes die je wil horen. Heb jij, heb jij iets in gedachten? Ja, ik heb iets in gedachten. Wat dan? Ook, nou, ook met een complimentje. Oh, nou, dat, uh, dat, dat, dat is dus helemaal mooi. Dan combineren we twee dingen in één klap. Ja. Zeg het maar. Het is een complimentje naar onze koningin. Ja. Dat meer gesymboliseerd wordt door een hart onder de riem. Ja. En dan als plaatje... De zigeunerkoningin. De zigeuner? Van, van, van, van, uh, van uh... Corrie Ja, ja, ja. Oh, ja, dat is, wel, oh, dat is wel grappig. Gaan we even naar op zoek. Want ze, ja. kan, het wel, ze kan het wel gebruiken, hè, onze, onze echte koningin. Ja, ik heb er in een week heel oud zien worden. Ja, ja, nou, ik wil dat, ik wil dat niet zeggen, maar je hebt helemaal gelijk. Is, ja, ze had uh, uh, zelfs een beetje zwak is op haar benen de ja. laatste keer ik haar zag lopen. ja. Ja, weet je wat het is? Ik vind zo... Uh, het, is, het is natuurlijk omdat... Dan uh, werk je hier bij, weet ik veel, bij Radio 1 en zo... En dan, uh, dan, dan is het ook allemaal wel nieuws. Maar, uh, maar het was wel echt... Ik vind het zo zielig geworden. Ja, ze ook. stapte de eerste avond... Stapten ze nog stevig door met mebel. Mm -hmm. Flink een, arm in arm een, op de rug. En dan zie je dus steeds afdakelen. ja En dan denk je bij jezelf van... Oh God... Hoe lang hou je dit vol? Ja, maar het is ook nogal wat uh, uh, om, uh, om zoiets mee te maken. Dat is echt. Uh... Ja, het is verschrikkelijk. Ja, je bedoel, je zo'n zomaar in het ziekenhuis, dat is al erg. En helemaal als, uh, als het zo erg is als het nu is. Ja. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat ze uh, uh, voor. Nou, hoe oud is ze? Volgens mij uh, in ieder geval. Ja, redelijk op leeftijd. Dat komt natuurlijk hard aan. Dan, uh, dat is een enorme klap. Ja. Dus dat snap ik ook wel. Ja, het dus is, ik uh, hoop dat ze kracht eruit beurt. Ja. Nee, ze kan wel een, een hard onder de riem gebruiken. Zeker. Bij deze gedaan. Dankjewel, Jenny. Oké. Okay, tot later gedaan. weer. Uh, tot ziens. Bedankt. Oi. En uh, dan gaan we naar... Uh, heel leuk. Even een paar vrouwen achter elkaar. Edith, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Uh, nou, prima. Ja, ik dacht, vraag het even aan iedereen hoe het met te gaan. Dus gewoon even... Ja, alles goed wel? Ja, ja, ja. Leuk zaterdag gehad? <laughs> ja, ja, ja. Een hele... Ja, een hele gezellige zaterdag met ja. mijn schoonmoeder doorgebracht. Oh, ja. oké. Okay. Nou ja, dat is ja. uh, altijd leuk, toch? Jazeker, ja, ja, zeker. Uh, plaatjes zijn we bezig. We een beetje een verzameling aan het samenstellen van, uh, van liedjes die we kunnen draaien. Ja. Iets in gedachten? Ja, zeker. Ik had uh, Charles voren in mijn gedachten. Oh ja. Yeah. in the Old Fashioned Way. Ja, ja het zijn allemaal het zijn artiesten die, uh, die wat... Uh, die wat ouder zijn. Dus ik, uh, René van de regie, die zit aan te zoeken. Dus ik kan hier in mijn schermpje en die tikt dan ook in. als naar Geen idee ook allemaal. Ja, ja, ja. <laughs> wie is Charles wie is, wie is, wie is, uh, Asnavour? Leg het nog even uit. Nou, ik, ik, uh, ik, heb ik vraag het eigenlijk aan. Ik, het is ook een compliment. Ja. Uh, als compliment bedoel ik uh, naar mijn zwager, naar mijn schoonzus en naar mijn man. Want Die zijn namelijk al vier, drie dagen samen met elkaar... Uh, heel druk bezig om de aanleunwoning voor mijn schoonmoeder uh, in orde te maken. Ja, oh, is het nodig? Ja? Ze moet, uh, ze moet uh, het huis uit? Ja, ja ze, is, uh, ze, is, ze heeft uh, 52 jaar in, uh, op zichzelf gewoond. Ze is uh, nog, ze uh, is uh, 87 nu. En in september is ze gevallen, en, uh, helaas. En toen is ze tijdelijk even in een andere opvang geweest, maar ze is weer helemaal goed uh, gerevalideerd. Ja. En nu gaat ze naar een hele leuke aanleunwoning in Udenhout. Ja, aanleunwoningen zijn goed. toch al, zijn, zijn volgens mij uh, zijn het beste. Want mijn oma woont ook in zo'n uh, in, in zo plek en daar heeft het ja. enorm naar de zin, volgens mij. Ja, ja, ja, ja. ja, ze ziet er ook heel erg naar uit. en uh, Ze was opeens heel afhankelijk geworden, dus dat valt heel erg tegen. Maar nu ziet ze er helemaal naar uit om naar een, echt een hele leuke woning te gaan. Mm -hmm. En ja, die andere drie uh, zijn heel druk bezig. En, zelfs een nachtwerk moest allemaal in... Korte tijd gebeuren, maar morgen is het dan klaar. Dus ja. morgen breng ik, haar hier, breng ik haar daarheen. Ze is nu hier vijf dagen aan het logeren. Ja. En uh, nou ja, ze kan niet wachten. Ze wil heel graag heen en heel graag kijken hoe het geworden is. Ik denk, ik wil even de anderen een compliment maken voor hun harde werk. Ja, nou, dat, uh, dat heb je dan bij deze gedaan. En we gaan uh, okay. een liedje draaien. Uh, The Old Fashioned Way, zo heet je, hè? Ja, ja. Nou, ja, komt helemaal goed. Waar. Dankjewel, Edith. En nog uh, okay, succes daar morgen met verhuizen. Dankjewel. vandaag eigenlijk. Dankjewel. Tot ziens, uh, hoi. Ja. Welke platen wil jij horen? 0800-1121. Zometeen echt hoor. Ben je in Rotterdam geboren? Komt helemaal goed. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my heart? Just melt against my skin. And let me feel your heart Don't let the music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 Of our eyes we never knew before. If we just close our eyes and dance around the floor, that gay, old-fashioned way that makes me love. Old Fashion Way van Jouw ja. en Navour. Um, ben je in Rotterdam geboren? Gerard Cox, uh, Joke Bruis en Lee Towers. Zo, so, uh, dat zijn uh, de drie Rotterdammers. En dit is het liedje. Of je Lee Towers heet, of bruis, of Ketelbinky. Of je een man bent, of een cargador Of je in Kralingen ken wonen in een villa Of op een zoldertje in Krooswijk, triehoog voor We hebben ergens in een hoekje van ons body Een warm plekje voor de havens en, de zee. en als we s nachts de stoomfluit horen van een zeestil dan reist ons hart een eindje met zo'n stoomer mee. Ben je daar ken ik alleen mijn eigen zijn. Ik ben een beetje zeeman en een beetje landrot. Ik ben een beetje klerk en een beetje lichtmatroos. Als ik aan de haven sta en kijk naar al die schepen, dan Rotterdam ben ik op jouw want ook al hebben ze je centrum zwaar geschonden Je bent nog altijd hetzelfde Rotterdam voor mij En om je van mijn trouwe liefde te getuigen Zing ik voor jou mijn stad nog een keer dit refrein Ben je in Noordplein of Katendrecht Dan ken je van geen vreemde horen Dat die van Rotterdam iets zegt Want voor me haven en me blazen. Daar ik alleen. zijn dan van die verplichtingen uh, dat je zegt, nou, bel maar. En dan uh, draaien wij wel je plaatje. Uh, daar willen we dan ook graag aan, uh, aan uh, voldoen. Uh, maar dan krijg je ook ja, dan krijg je alles. Hè. Dat is al, ja, het is ook mooi hoor. Ik vind het ook wel leuk om alles te draaien. Uh, maar het moet, wel je, het moet wel je smaak zijn. Maar volgens mij hebben uh, hier heel veel mensen wel gelukkig meegemaakt. Ben je in Rotterdam geboren? Gerard Cox, Joker Bruijs en Lee Towers. Dit is nieuw. Dat is wel leuk. Jessica die kwam daarmee. Fun. Uh, samen met Janelle Monet. En we are young. Give me a second. I, I need to get my story straight. Mijn vrienden are in the bathroom getting.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 No, I know. The bar closes, and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. Fun, and we... R. Young hier op Radio 1. Je luistert naar uh, 47 en we zijn jouw platen een beetje aan het draaien en zo en uh, uh, ja, liedjes aan het, uh, aan het afspelen die jij graag wil horen. Je kunt bellen 0800 1121 0800 1121 voor jouw favoriete muziek en er komt dan heel veel binnen. En wat wel grappig is, dat er echt, dat had ik niet verwacht, maar er komt dus heel veel binnen waar we echt nog nooit van gehoord hebben, echt van die van die muziek. Ja, we hoorden net al, uh, uh, we hoorden net al die, die, die Griekse artiesten en zo. Kennelijk hebben Nederlanders een, een, een vrij brede muzieksmaak. Wat dan wel weer raar is, omdat je toch ook wel heel vaak uh, dezelfde muziek hoort op de, op de radio en zo. Je hoort toch vaak allemaal, uh, allemaal plaatjes die je wel eens vaker hebt gehoord. Dus dat is wel, uh, wel vreemd zou bijna kunnen zeggen van, nou, misschien moet er gewoon meer, een andere soort muziek ook op de radio komen. Laat me weten wat jij leuk vindt. 0800 0801121. Deze stond nog op de planning. On the road again, voor Hans. Zijn zoon is vrachtwagenchauffeur, is nu in Rusland. Willie Nelson op 1. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again Going places that I've never been Seeing things that I may never see again I can't wait to get on the road again Nelson en On the Road. Again. Patrick, goedemorgen. Ja, hallo. Hoe is het? Ja, goed. ik ja. net, net wakker. Net wakker? Ja. Nou, en je werd wakker en je dacht, ik wil muziek horen. Nou ja, ik, dacht, ik uh, werd wakker met, uh, in de gedachte van, hoe zou het met mijn vriend Jan zijn? Wat is er met Jan dan? Jan, uh, ja, zijn vrouw is weggelopen. En, uh, Ach. en. Ik denk, nou, en hij luistert ook altijd nacht naar de radio. Ja. Dus ik denk van, ik vraag een liedje aan voor hem. Ja, en waarom is de vrouw van Jan weggelopen dan? Ja... God, hoe komt een avond vlooien, hè? Ja, ja, ja. Ik bedoel, eh... Ja. Uh, ja. ja, ze was zat. Maar, uh, ja. Uh, zoveel jaren, ja. En wanneer is dat gebeurd, dit weekend? Nou, een paar weken terug. Oké. Okay. Dus het is al een tijdje, een tijdje geleden, maar dat, nee, nee, maar dat Jan nog wel steeds in zakkenas zit. ja Ja. Nou, dat is mooi dan. En ben je een beetje een goede vriend voor hem? Of, uh, of, uh... Nou, dat probeer ik wel te zijn, ja. want ja, ja. nou, dat heb je dan wel nodig, uh, kan ik me ja, wel zo voorstellen. Ja, ja. ja. Nou, hij is altijd welkom bij mij. Hij uh, uh, kan altijd een potje mee eten en zo. Ja. Lijkt me wel raar, als je, als je jarenlang ja. samen hebt gewoond, dat je dan ineens, uh, sta je er ineens alleen voor. Ja, dat is wel, uh... dan uh, krijg je al een ja. heet hè. Ja, ja, moet je, mee, moet je afkikken. Weet ja, je dan, ja. Bij, uh, Jij hebt dan, uh, want je hing al een tijdje aan de lijn, je zat even met je te kletsen ook van de regie. En uh, die zei ook al van, nou hij heeft platen, daar hadden wij nog nooit van gehoord. Die, de, de, het begon met de Dutch Swing Band, of iets dergelijks? De, de Dutch, Dutch Swing College Band. De Dutch Swing College Band. Ja, jij ja, bent een jonge blaag natuurlijk, he, ja. zo groen als gras. Ik dat had, weet je niet. Ik had, dat moet, ik had dat moeten weten als ik wat ouder was geweest, uh, begrijp ik. Ja, ja <laughs> nou ja, zo, zo kun je het ook zeggen. Wat, wat, wat is dat dan, de, de, de Dutch Swing College Band? Dit Swinkel is band, ja, dat is een hele goede Diks-Lin-band van vroeger, hè, met uh, blazers en oh. trombones en uh, clarinetten en, en banjo is Klinkt wel goed, klinkt leuk. Ja. ja, maar ja, die jongens die leven allemaal niet meer denk ik. Nee. Peter Schilperhoord dat is de oprichter geweest toen. Okay. En uh, ja, ze noemden het eigenlijk VVD-muziek. <laughs> Waarom noemden ze dat VVD-muziek dan? Ja omdat die, al die uh, jongens van, met die glas en loodbroeken. die luisterden daarna. En uh, ja, dat was. Uh, ja, op elk feestje werd dat ook altijd gespeeld. Hè? Ja, ja. <laughs> dus, maar ja. En welke plaat wil je nu horen dan voor, uh, voor Jan? Ja, van Eric Clapton. Uh, all our past Times. All our past Times. ja, dan gaan we. All zo... our pastimes. Past ja, precies. Wat het allemaal vroeger gebeurde. We gaan erna op zoek, dankjewel. Ja, oké. Okay, we gaan fijn, ons best hoor. doen om hem nog te kunnen draaien dit uur. En anders uh, gaan we hem op zoek en dan draaien we hem volgende week even voor jou. Oké, okay, goed. Oké, okay, je. Hoi, hoi. Hoi. Dankjewel, Patrick. En dan gaan we naar uh, Ria en Peter Jegeman. Hangen jullie Peter? allebei aan de lijn? Ja. Nou, heb ik twee mensen tegelijk aan de telefoon? Ria? Ik ben Ria. Ja, Ria. Uh, <laughs> ha, is Peter ook aan de lijn? Of, uh, heb ik dat ja, Peter is ook in de buurt. Oh, Peter is ook in de buurt. Maar jij bent uh, degene die de telefoon in de hand heeft, begrijp ik. Ja, inderdaad. Oh, gelukkig. Dan is het alles opgelost. Ja. En, hoe is het er Ria? Ik kan u haast niet verstaan. Alles goed? Nou, is, uh, goed. En, en ook weer niet goed. Oh, <laughs> nou. Ik, is is... ik heb al jaren MS en zo. Oh, ja, bas. Uh, ja, met... Uh, met de gemeente, dat werkt niet zo erg best. Oh. Maar nou hebben we toch, wij zijn toch 5, 50 jaar getrouwd een dinsdag. Nou. En dan hebben de, de kinderen hebben er toch nog hier in huis nog een aardig dagje van gemaakt. Ja, was het uh, leuk? Ja, het was heel leuk. Ze hebben ons even overdonderd. Ja, Met een ontbijtje en zo. Oh, leuk. Ja. leuk. <laughs> ja, heel grappig. Hadden jullie er geen rekening mee mee gehouden? Nou, we wouden het helemaal stil houden. Ja, maar dat gaat natuurlijk niet als je 50 jaar getrouwd bent. Nee, dat gaat zeker niet. Nee, nee dat... dat lukt in ons niet. Nee, nee, daar da denken mensen nou, wel over na. ik vind het grandioos. En daarom wil ik hun een pluimpje geven. En ik wil mijn man een pluimpje geven dat hij toch zorgvol heeft kunnen houden. Ja? Oh, ja, heel ik neem... geweldig, want we hebben heel wat, uh, ja... We zitten al net zolang dat de oude wet er weggegaan is, mm. zitten we nog met de gemeente in, met de hulpmiddelen en, uh, en de woning te knokken. Er, dus dat uh, valt heus niet mee. Een beetje gedonder allemaal met de gemeente. Ja, zeker, dat is heel gedoe. Ja, ja, ja. Ja. Jullie willen ja. ook een liedje horen, toch, geloof ik? Ja. Welke dan? Uh, de Redeskumas. Ja? En als die er niet is, <laughs> dan is het. Uh, uh, mijn man kan dat beter zeggen. Je ja. Heeft u mijn man even. ja, dat is goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Of goedendag. En gefeliciteerd door. nog, hè? <laughs> nou, de de Mars en, en die is gearrangeerd door Ruud Beumer. Ik denk dat ik daar. Ik, ik denk dat ik uh, even het archief moet induiken daarvoor. Want dat, uh, uh, ik zie de technicus die, uh, die zit begint al te zweten. Oh, we, we hebben de Redeski Mars hebben gevonden. Goed zo. Gaan we even een stukje van draaien. Dankjewel, hè? Ja, bedankt voor het. En uh, nou, die, die, die, die starten we dan gewoon even in, zo. Dan gaan we daar even klein stukje in luisteren. Oh ja, dit is dat, ja. Ik denk dat je die kent, maar ondertussen ken je natuurlijk best wel hè, die Mars en wij draaien de versie van andere riochonen. Ah, die heeft hem gemaakt. Ten slotte dan nog Fink, uh, Pretty Little Thing. Just asking for it, and I ain't saying nothing. We could go out, we could go anywhere that you want We could stay in, we could do anything that you want We could do lunch so Oh something Cause when you walked in All I wanted Talk to that girl whose grace is so rare.